1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we beginnen dus zo met de nieuwe maandagse serie De Werkplaats... waarin luisteraarsvragen over werk worden beantwoord door deskundigen. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Hoofdverdachte in het proces probeert recht dat de wraken ongeloof... na moord op Curaçao's politicus. En koffieshops in Maastricht willen openblijven voor buitenlanders. Vandaag is het zonnig. Er zijn ook wel wat stapelwolken. Het wordt 15 graden op de Wadden en 21 tot 24 landinwaarts. Morgen 19 tot 23 graden. En ook op het strand warm. In de loop van de dag enkele buien met kans op onweer en hagel. En vanaf woensdag dan een stuk frisser. In Duitsland is vanochtend het neonazi-proces begonnen. De zaak tegen de verdachten van een reeks racistische moorden. Ze waren lid van de extreemrechtse groep NSU, de Nationaal Socialistische Ondergrondse. En ze zouden verantwoordelijk zijn voor negen racistische moorden op Turkse en Griekse immigranten. en de moord op een politieagent. Correspondent Wouter Meijer zit vandaag in de zaal in München. Er is nu even lunchpauze. Wouter, hoe ging het er vanochtend aan toe? vrij ordelijk. Er moesten wel mensen heel lang in de rij staan om te wachten voor de publieke tribune en 50 plaatsen voor journalisten die waren al vergeven, waaronder aan ons. Dus bijna precies om tien uur, zoals gepland, begon het proces en kwamen de verdachten binnen, Beate Tjeppe, de hoofdverdachte, een van de drie leden van de NSMO en vier van haar vermeende handlangers... Uh, die vier hadden zich bijna allemaal vermomd. Uh, de eentje met een capuchon over zijn hoofd, de ander hield een grote op voor zijn ogen. Uh, Jep, die uh, draaide zich onmiddellijk. Hij ging dus met haar rug tegen, uh, de, naar de fotografen toe staan. Uh, die mocht het eerste kwartier mocht ze foto's en filmpjes maken. Uh, die, die hebben dus alleen maar haar rug in beeld gekregen. Uh, op toen de rechter binnenkwam, uh, keerde ze hem nog steeds de rug toe. Pas toen iedereen de zaal uit was, toen ging ze zitten. Uh, ze ziet er heel keurig uit, is erg. Ja, vrolijk zou je bijna kunnen zeggen. Ze maakt grapjes met de advocaten. en ze lacht. Ze kijkt heel nieuwsgierig naar de nabestaanden van alle slachtoffers. En wat, wat, op, wat opvalt is dat ze nogal vrolijk is. Ze maakt grapjes met de advocaten. en ze lacht heel vrolijk. Dat is wel bijzonder. Dan zitten daar natuurlijk die nabestaanden in de zaal. Hoe reageren die dan? Ja, dat kan niet zo heel goed zien. Vanaf ons zijn ze op de tribune boven, op een soort balkon boven... We kunnen ze alleen maar op een soort klein videoschermpje zien. Maar je ziet er over het wel vrij rustig uit. Uh, ze zijn er ook lang niet allemaal. Dus ik denk dat er mensen zijn die misschien toch liever bij nadere inzicht deze confrontatie, niet aan wilden. Maar de anderen die uh, houden zich over het heel rustig. Merkwaardig is natuurlijk vooral dat Beata Cerper zo ontzettend nieuwsgierig naar die mensen kijkt. Dat zijn de nabestaanden van de slachtoffers van alle aanslagen van dat nazi-trio. Maar ze kijken heel nieuwsgierig als een klein kind wat nieuwe mensen ontmoet... buiten ze zich ook naar voren en naar achter om die mensen goed te kunnen zien. Dat is een bijna een bizarre tafereel. De ochtendsessie is achter de rug, hoe gaat het vanmiddag verder? Ja, de, deze schorsing is vrij lang, omdat hier in het Openbaar ministerie, dus de aanklagers, moeten bedenken wat ze vinden van het verzoek van de advocaat van Scheppen om de zaak uh, om, om de rechter te vragen. Zij vinden dat de rechter, uh, de advocaten van Scheppen vinden dat de rechter partijdig is, omdat hij de advocaten van Schepen laat fouilleren voordat ze de zaal binnen gaan. En alle andere mensen, dus de OM en de. En de rechters die worden niet gefouilleerd. Zij zeggen, dat was partijdig. In feite worden wij gediscrimineerd, worden verdacht gemaakt... alsof wij iets gevaarlijks bij ons zouden kunnen hebben... terwijl we alleen maar advocaten zijn. Dus is die rechter verkeerd. Um, de rechter zelf maakt niet in dat hij zich daar echt wel van aantrekt... maar het OM moet daar nu nogal van beslissen. En hopelijk als dat voorbij is, kan nog de aanklacht worden voorgelezen. Correspondent Wouter Meijer. De Nederlandse regering is geschokt door de moord op politicus Helmin Wiels gisteravond op Curaçao. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt het afschuwelijk. En premier Rutte spreekt van een laffe daad. Ook Roderick Pieters, de gevolwachtigd minister van Curaçao, is geschokt door het nieuws. Niemand heeft het uh, aanzien komen, niemand heeft het verwacht verwachtend hebben. Een geschiedenis waar nooit dit soort geweld heeft uh, afgespeeld. Dus het is voor ons allemaal nieuw en... Uh... We zijn allemaal nog steeds uh, onder de indruk van wat gaat er en hoe, gaat, hoe gaan wij verder met elkaar. Heeft u al contact gehad met premier Hodge? Ja, ik heb uh, premier Hodge gesproken. Ik heb uh, onze minister van uh, uh, Justitie gesproken, Plasterk gesproken. En natuurlijk familie van uh, de heer Wiels zelf, zus van uh, de heer Wiels. Um, ja, en iedereen is uh, toch een uh, uh, beetje dof. Uh, en en, en uh, de ene kant hoor je toch wel zoiets van, oké, okay, wat, uh, wat is er nou gebeurd en wat voor gevaar loopt onze democratie? Aan de ene kant en aan de andere kant, uh, je kan je, je hoofd niet laten buigen voor uh, zoveel geweld. Dan moet je je rug terecht houden en dan moet je de, uh, in de toekomst toch wel zorgen dat die veiligheid er aan de ene kant is. En dat mensen vrij, zich vrij uh, kunnen uiten en dat de meningsuiting centraal moet blijven staan. U bent gevolmachtigd minister, u zit uh, in Nederland. Wat kunt u doen voor de Curaçao-gemeenschap hier in Nederland? Nou, er wonen ongeveer zo'n 120.000 uh, Antillianen en uh, Curaçaonaars hier in Nederland. Wij uh, zorgen dat er een uh, uh, condolence is. De mensen die bellen, en die bellen um, uh, echt, uh, vanmorgen staat de telefoon roodgloeiend. Mensen die gewoon uh, even hun verhaal kwijt willen en ook hun ongeloof uh, uh, kwijt willen... Wat wij ook uh, mee bezig zijn om te organiseren is een momentum dat, uh, dat er een mis of in ieder geval een meditatief moment gecreëerd gaat worden waarin wij met z'n allen bij elkaar kunnen zitten en de heer Wiels kunnen herdenken. Dat zei Roderick Pieters, de gevolmachtigde minister van Curaçao en waarschijnlijk wordt later vandaag bekend wanneer die herdenkingsbijeenkomst voor Helmin Wiels wordt gehouden. De politie in Alphen aan de Rijn houdt een grote zoektocht naar een vrijgelaten gevangene. Die man had vanochtend bij zijn vrijlating moeten worden overgedragen aan de immigratie- en naturalisatiedienst. Maar dat is niet gebeurd door een fout. En toen die fout aan het licht kwam, werd er alarm geslagen. Er werd een burgernetbericht verstuurd waarin mensen wordt gevraagd uit te kijken naar een man van ongeveer 35 in een witte trainingsjas met zwarte strepen. En er cirkelt nu een politiehelikopter boven Alphen aan de Rijn. In Rotterdam heeft een man vermoedelijk twee weken dood in zijn woning gelegen. Een buurman waarschuwde de politie omdat hij zich zorgen maakte. En die man is in natuurlijke dood gestorven, zegt de politie. En die doet daarom geen verder onderzoek. Andere buurtbewoners hadden niet door dat de man al lange tijd niet naar buiten kwam, meldt RTV Rijnmond. We praten niet tegen hem, we zeiden alleen gedag, zei een buurvrouw op de regionale zender. Nee, we praten niet met hem, Zeggen we het alleen gedag. Meer niet. Oudere man al? Ja, een oudere man. Als het goed is met en een bril. Ja, en die blijkt dus al twee weken in zijn woning te liggen. En uh, de buurman die miste hem al. En uh, die dacht, God dat is ook raar, laat ik eens gaan bellen. En de Rotterdamse politie heeft het lichaam vannacht weggehaald. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het diaconessehuis in Leiden heeft in december ten onrechte de prostaat verwijderd van een man van 64. Bij het onderzoek was zijn weefsel verwisseld met weefsel van een naamgenoot. Het zegt Letse Schade advocaat Martin de Witte. Ik heb begrepen dat het bij het laboratorium zo werkt dat uh, weefsel wordt afgenomen en uh, in een soort schoenendoos wordt gezet op tafel. En blijkbaar was er op die dag uh, sprake van meerdere schoenendozen met daarop de achternaam van, uh, van deze cliënt die een naamgenoot toevallig had die op dezelfde dag daar binnen was gekomen. En, en daar hebben ze gewoon die schoenendozen verwisseld. Het diakonessenhuis in Leiden erkent de fout en heeft excuses aan de patiënt aangeboden. En die patiënt is nu impotent en incontinent. Op Sint Maarten is het tweede kabinet Westcott-Williams gevallen. De regering steunde op een meerderheid van tien zetels... in het vijftien zetelstellende parlement. Twee leden van de Democratische Partij, van premier Sarah Westcott-Williams... trokken hun steun zondag in, net als een onafhankelijk parlementslid. En daardoor steunde het kabinet nog maar op zeven parlementariërs... en dat was te weinig voor een meerderheid. Het is nog niet bekend waarom die drie parlementsleden... hun steun hebben ingetrokken, aangenomen wordt dat dat komt... door de omkooppraktijken op Sint Maarten... waarbij een van de parlementsleden en mogelijk ook minister... Roland Duncan van Justitie betrokken zouden zijn. In Limburg konden buitenlanders gisteren vanwege Bevrijdingsdag... ook gewoon wiet kopen. Dat mag officieel niet, buitenlanders, maar... er werd niet opgetreden door de politie. En de vraag is of de coffeeshops ermee doorgaan. Die willen wel, maar of de gemeente het toestaan, toestaan is nog niet duidelijk. Verslaggever Theo Verbrugge is nu in Limburg. En wat gaat er gebeuren, Theo? Nou, ik sta dus in een zonovergoten Maastricht voor uh, de coffeeshop Easy Going met de eigenaar Mark Jozemans. Je zou een beetje de luizende pels van de gemeente Maastricht kunnen noemen. De burgemeester is op vakantie en meneer Jozemans besluit om in ieder geval de koffieshop weer open te doen en een buitenlanders te verkopen. Dat mag u niet, meneer Jozemans. Waarom doet u dat toch? Uh, omdat wat u zegt niet helemaal klopt. Ik heb vorige week een uitspraak van de rechtbank uh, te horen gekregen, waarin toch staat dat inderdaad mijn sluiting door burgemeester Hoes op 1 mei 2012 onterecht was op 2 mei, sorry, onterecht was en dus zie ik mij wel degelijk weer gerechtvaardigd om gewoon open te kunnen gaan voor diegenen die ik ook wil ontvangen in mijn zaken. U gaat het toch weer proberen, zeg maar? Uh, ja, en niet alleen omdat ik dat per se zo graag wil of omdat ik nou per se zo graag mijn gelijk wil bewijzen, maar wel vanwege het feit dat nogmaals discriminatie aantoonbaar alleen maar negatieve resultaten wekt, uh, uh, uh, uh, uh, uitvalt en gisteren hebben we daar een heel mooi voorbeeld van kunnen zien. Wij gingen gisteren voor alle buitenlanders. En meteen een half uur later waren de straatdealers uit het beeld verdwenen. Waarom? Ze konden geen boterham meer verdienen. De mensen konden meteen bij ons naar binnen. Nou, dat is de mening van meneer Jozemans. Ja. Er zijn meer koffieshops in Limburg die besloten hebben om toch gewoon weer aan buitenlanders te verkopen. Of de gemeente optreedt, hebben ze gisteren niet gedaan. Was ook misschien een beetje raar op bevrijdingsdag. Vandaag zou het kunnen. Meneer Jozemans houdt rekening mee, want hij heeft demonstratief een tandenborstel in zijn borstzakje. Dat kan hij meenemen als die opgepakt wordt. Um, ik heb net wat ondernemers gesproken in Maastricht. en de meeste die ik ...zijn eigenlijk wel weer blij dat de coffeeshops opengaan, want zo zeggen ze, hebben wij veel meer klandizie. En voor sommige zaken kan dat echt wel 30, 40 procent schelen, zeggen ze. Dat zal niet voor iedereen gelden. Het loopt niet storm hier vandaag, dat was gisteren wel zo, maar de klanten komen gestaag binnen hier bij Easygoing in Maastricht. De actrice Helen Mirren heeft verkleed als koningin Elisabeth... zaterdagavond een groep drummers tot zwijgen gebracht. Mirren kwam in de pauze het theater in de Londense wijk West End uit... omdat het geluid van de drums het toneelstuk The Audience... zo goed als onverstaanbaar maakte. Mirren stak uh, verkleed als koningin een tirade af... die de verblufte drumband onmiddellijk tot zwijgen bracht. En de actrice zegt achteraf dat ze zich er nogal rot over voelde... maar dat ingrijpen noodzakelijk was omdat de voorstelling werd verstoord. The Audience, dat stuk gaat over de wekelijkse ontmoetingen van Elisabeth... met de Britse premiers de afgelopen 60 jaar. De broers van prinses Diana, de broer, sluit volgend jaar het museum... waarin haar spullen te zien zijn. Charles Spencer opende het Diana Museum vlak, voor haar dood, vlak na haar dood in 1997. De collectie bestaat uit 28 jurken, twee tiara's... en andere familie, juwelen, foto's, brieven, homevideo's. Allemaal spul dat uitgestald staat op het Britse landgoed Althorp. Diana liet volgens haar broer in haar testament zetten... dat hij verantwoordelijk zou zijn voor de spullen tot William en Harry allebei dertig zijn. Harry viert volgend jaar september zijn dertigste verjaardag. Spencer zal in augustus de collectie van Diana overdragen aan zijn neven... en mogelijk organiseren de prinsen daarna zelf weer een tentoonstelling... om de herinnering aan hun moeder levend te houden. Dan nog wat Het Televisieprogramma De Wereld Draait Door... krijgt vanaf 1 januari 2014 een nieuwe zender en een nieuw tijdstip. Het VARA-programma van Matthijs van Nieuwkerk verhuist naar Nederland 1... en wordt dan tussen 7 en acht avonds uitgezonden. Het plan is van directeur Timmer van de Nederlandse publieke omroep... en het moet allemaal nog worden goedgekeurd. Maar volgens de woordvoerder is de kans klein dat daarvan wordt afgeweken. En eh, ook komt er in de nieuwe programmering... een interviewprogramma op Nederland 2 om half 9. Maar welke omroep dat programma gaat uitzenden, dat is nog niet bekend. Dat hoort u dan later wel. Het is bijna 13 over 1. Eens kijken hoe het met de file staat. En daar wij Wijnand Zwaan er alles van. Nou, het valt op zich reuze mee. Maar in West-Brabant loopt het nu wel vast op de A58 naar Vlissingen. Tussenknopend Zoomland en Hogerheide 5 kilometer file. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Hoofdpunten van het nieuws, hoofdverdachte in neonatieproces probeert de rechter te wraken. Ongeloof, ook onder Antillianen in Nederland na de moord op Curaçao's politicus. En de koffieshops in Maastricht willen open blijven voor buitenlanders. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCFV met lunch. E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan.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 En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op de maandag vanaf nu een nieuwe serie, De Werkplaats. Waarin een panel van deskundigen vragen van luisteraars over werk beantwoorden. Voor de reportageserie In de Praktijk zijn we deze week in de Vluchtkerk in Amsterdam. En na half twee is er stand.nl.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 En daarin de Werkplaats, een nieuwe serie waar we vandaag mee beginnen. Iedere maandag koppelen we experts aan luisteraars die vragen hebben over werk. En de eerste vragensteller is de 55-jarige Jos van Koelen. Hij heeft al meer dan 200 sollicitatiebrieven geschreven, maar hij krijgt bijna nooit antwoord. Tijd voor actie dus. Verslaggever Anne van der Veen ging met hem op pad. Nou, daar staan we dan op een winderige dag in Amsterdam. Ja, en een beetje koud is het ook, hè? Kunt u een beetje tegen kritiek? Jawel hoor. Ik... Uh... Je moet alleen wel beargumenteerd met kritiek komen. Dan kan ik daar best wel tegen. Want achter deze deur staat onze eerste expert van de werkplaats. Ja. Als het goed is. Ja, ik vind het wel spannend. Ik vind het wel spannend maar je kan er alleen maar beter van worden, denk ik. Wat verwacht u ervan? Wordt dit een deur naar nieuw succes, bijvoorbeeld? Ja, of een deur naar nieuwe mogelijkheden. Andere mogelijkheden. Uh, de, waarmee andere deuren weer open gaan. Dus in die zin is mijn verwachting hoog gespannen. Nou, daar gaan we dan. Drukt u maar op de bel. Ja. Spannend. Goedemorgen. Meneer Van Koelen. Hallo. Marleen leuk, leuk hier te zijn. Ja, vind ik ook. Van harte welkom. 200 brieven waren het, hè, wat u al zo'n beetje heeft geschreven. Dan heb ik het nog niet over de brieven die uh, gedwongen wordt te schrijven via de nodige sites. Uh, die registreer ik dan niet. Ik heb de indruk dat het ook te maken heeft met uh, zeg maar, steekwoorden... die men dan in de brief terug wil vinden... Waarbij het, waaruit dan min of meer automatisch ook weer een uh, negatieve reactie terugkomt. Pittig, hoor. Ja, ik, ja, goed. Dat is een teken destijds, denk ik. Nou, we pakken even uw uh, verzoek erbij. zit in mijn tas. U heeft niet alle 200 brieven naar ons doorgestuurd, gelukkig. Anders uh, had ik dat nooit kunnen uh, tillen. Nou, ik heb ongeveer geschreven van... in de bijlage van deze mail tref je mijn cv aan... en een voorbeeld van een recente brief zoals ik deze schrijf. In het meest gunstige geval krijg je een ontvangstbevestiging en later een afschrijvingsbrief... en sporadisch een uitnodiging tot een eerste gesprek. Resultaat tot nu toe nieuw. Graag uw ondersteuning. Wat zullen wij doen? Gaan we elkaar tutoyeren of blijven we u Ja zetten? hoor, gezellig. Laten ja? we het nog gewoon doen. Prima. Oké, okay, Jos. Uh, voordat je een sollicitatiebrief schrijft en uh, je cv gaat samenstellen, vind ik het heel belangrijk... dat je eerst kijkt naar wat, wat wil ik nou eigenlijk, wie ben ik... en, en wat kan ik in mijn baan? Hmm. Dus dat je daar uh, een, een goed beeld van hebt gecreëerd... voordat je je cv en je brief gaat, uh, gaat opstellen. Ik ben nu buschauffeur, simpelweg omdat ik... Uh, ja, ik wil gewoon aan het werk blijven, ik wil onder de mensen blijven. Ook dat is een punt waarvan je zegt, van, ja, dat is als mens belangrijk om te blijven onderdeel uit te maken van een netwerk, hoe beperkt ook. En hoe lang bent u al buschauffeur? Drie jaar. Wat bent u nu? Maar wat was u? Ik was uh, bedrijfsdirecteur bij uh, Pon Holdings. Verantwoordelijk voor uh, de aansturing van de eigen dierenbedrijven van Pon. Dat is best wel een chique baan, toch? Ja, maar ja, uh, dat kan gebeuren zo, hè. Ik ben, ik ben daarnaast ook nog uh, redelijk doelgericht en ben uh, redelijk ambitieus. Politiek is niet mijn sterke kant. En daarop is het bij Ponnis gegaan. In de bus heeft u er misschien wel wat aan, hè? Ja, inderdaad. <lacht> ik krijg ook heel vaak reacties van, uh, van passagiers. Meneer, u bent wat anders. En dat is, uh, dat is zeker zo. Men ziet dat wel. Wat zien ze dan? Iemand die communicatief is, die uh, reageert op bepaalde situaties. Uh, anders dan de traditionele chauffeur. En hoe gaat het met collega's? Wordt u de directeur genoemd, bijvoorbeeld? Nee, nee dat niet. Maar ook zij hebben inmiddels wel gegoogeld en ge, ge, uh, op LinkedIn gekeken. En ze, ze kennen dus mijn achtergrond. Wat vinden ze daarvan? Apart. Maar ik moet uh, daarbij wel zeggen dat het tegenwoordig ook wel voorkomt dat uh, bijvoorbeeld een psycholoog of een uh, huisarts die bewust gestopt is... Uh, ook op de bus zit. Dus dat, ook dat komt voor. Maar u vindt dat wel leuk, maar u wil wat anders? Ik vind het heel leuk, maar het is niet uh, in die zin bevredigend... dat um, je daarmee, uh, laten we zeggen, 70 kunt worden in mijn geval. Um, ik kan van mezelf zeggen, dat klinkt misschien een beetje arrogant... dat ik in functioneel altijd redelijk succesvol geweest ben. Succes is wel verslavend. Dan moeten er dus brieven worden geschreven... om dat succes weer terug te krijgen. Om de luisteraar een beeld te geven, een klein stukje uit uw eigen werk. Allereerst wil ik een aantal mogelijke belemmeringen wegnemen... om in ieder geval met elkaar in gesprek te komen over deze functie. Leeftijd heeft wat mij betreft niets te maken met inzet, motivatie of. Ik wil niet vervelend doen, maar het komt op mij een beetje wanhopig over. En dat is heel jammer, want het, daarmee doe je jezelf, punt 1, enorm tekort. Uh, punt 2. Um... Zeg je daarmee dat je hele Alinea weg moet laten? Ja, ik heb maar even doorgekrast. Ja, gewoon weg werkt niks over vragen, leeftijd. Voor je die uh, komt van een collega van je. Dat ik het juist moest aanstippen. Nou, ik zou het nooit doen. Ik zou uitgaan van mijn kracht en, en mijn passie en, en, en je onderscheidingsvermogen. Hè? En, uh, je hebt... Nou, ik uh, moet je zeggen, ik ben blij met deze, deze opmerking. Is er nou één zin waarvan u denkt, nou een pareltje... De grote uitdaging in deze functie is wat mij betreft om met de organisatie... de volgende stap in de ontwikkeling van het groeiscenario te zetten. Dan, dan, dan heb je het over de je grote uitdaging in, in deze functie... is uh, om een volgende stap in de ontwikkeling van het groeiscenario te kunnen zetten. Het, het, het, dat is een beetje algemeen. Um, ik, ik, ik zou echt proberen um, veel meer... Naar nee, de bijdrage die je kunt leveren. Naar de bijdrage die je kunt leveren in, bij, aan de organisatie. Eigenlijk weet hij ook een heleboel dingen wel, hè Jos? Als ik het zo beluister. Hey, nou, op zich klopt dat. Ja. Maar ja, ik ben uh, niet wanhopig. Laat ik, dat, laat ik da daarmee beginnen. Die indruk maak je ook Maar ik heb, <laughs> ik heb wel zoveel brieven geschreven. Je bent aan het zoeken naar... een uh, Wat is nou uh, de... Uh, hoe raak ik de juiste snaar om in ieder geval in gesprek te komen? Ik kom niet eens aan tafel. En daar, in die zin ben ik wel een beetje wanhopig dus. Tuurlijk, dat begrijp ik. He, maar daarom is die presentatie ook zo belangrijk. Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk... dat je cv en je brief echt aansluiten op wat de lezer wil horen. Mm -hmm. Aan de andere kant zie ik bij jou nog staan hoogachtend... maar is eigenlijk niet meer van deze tijd. Gewoon met vriendelijke groet. Ehm... Um, in afwachting van, van een reactie van uw kant, comma, teken ik comma, is ook niet meer van deze tijd. Je kunt gewoon bijvoorbeeld een brief af, afsluiten met de formulering... graag licht ik mijn motivatie toe in een persoonlijk gesprek... of licht ik mijn brief en cv toe in een persoonlijk gesprek. Even um... een hele andere vraag. Zitten er ook goede dingen in? <laughs> <laughs> nou, wat, wat ik, vind, ik eigenlijk... Weet je, ik vind, vind het heel goed om dit soort dingen te horen. Nogmaals, ik word er zelf alleen maar beter van. Maar um, jouw kritiek, is dat ook een verklaring voor het feit dat ik nog uh, niet uitgenodigd ben? Als ik heel eerlijk ben, denk ik van wel. Okay. Dat het een grote rol speelt. Dat je, dat je in ieder geval ook geen gesprek hebt gehad bij de recruitmentbureaus. Nou, uh, het zit erop. Ja. Um, mijn eerste reactie is... Uh, poeh, er kwam nogal wat kritiek. Uh, die kritiek vond ik niet verrassend... Maar ik heb nu ook handvatten gekregen om er wat mee te doen. En dat is, dat is hetgene wat ik eigenlijk zocht. Ik hou het kort, krachtig. Je, het is de kunst van het weglaten en de kunst van het goede accenten leggen. Dat, is, dat zijn de dingen die toch wel heel, heel duidelijk bij mij naar boven gekomen zijn. En zijn dat uw talenten toevallig? Nee, ik wil graag heel veel kwijt. Dus het, dat zijn geen talenten. Dat moet, ik, dat moet ik echt leren. Nou, werk aan de winkel dus voor Jos van Koelen. Maar hij staat er dus niet meer alleen voor. Werkplaatsdeskundige Marleen Doodkorten van Profunda gaat hem verder helpen. Haar tips voor een betere sollicitatiebrief... die staat trouwens op onze website lunch.ncv.nl. Dus iedereen kan daar zijn voordeel mee doen. En later in deze serie hoort u hoe het verder gaat met Jos van Koelen en of hij al ergens is uitgenodigd voor een gesprek.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 Het is volgens mij oorspronkelijk een liedje van Andy Williams trouwens. In de jaren 80 gedaan door deze groep. The Beat can't get used to losing you. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week is dat verslaggever Anne van der Veen. Zij is in de Vluchtkerk in Amsterdam. Daar zitten meer dan 100 uitgeprocedeerde asielzoekers. Die allemaal hun eigen reden hebben om niet terug te willen naar hun land van herkomst. Vanuit de kerk proberen ze aandacht te krijgen voor hun situatie. Ik sta nu helemaal achter in de vluchtkerk en daar is een keuken. En daar is Mama Fatima, zo wordt ze hier genoemd, hard aan het koken. Het is echt een hele grote pan. Er gaat uh, redelijk wat zout bij. Wat het is, uh, weet ik niet precies. Mama, what are you cooking? Uh, Soep. Soep voor the breakfast. Ja, yeah, breakfast. Voor alle people. Best. Voor alle mensen, en dat zijn er nogal wat, want dat zijn er uh, meer dan honderd, hè, Imre? 139 staan er geregistreerd, hier in de vluchtkerk. En het aantal verschilt. De ene keer heb je hier uh, 100 mensen slapen. Mensen hebben ook vrienden en familie buiten de kerk. Maar uh, ja, reken maar op zo'n 100 mensen. En iedereen wordt nu zo langzaamaan uh, wakker. En uh, gaan we gaan weer een nieuwe dag beginnen. Mama Fatima, die voor al deze mensen moet koken... dat is ook niet zo'n makkelijk klusje, begreep ik, hè? Nee, het is soms... Uh... Uh, zijn er niet genoeg ingrediënten in huis. Dus dan is het maar zoeken naar wat er gemaakt kan worden. En uh, ja, soms wordt het ook niet altijd even gewaardeerd wat er uh, gemaakt wordt. En dat is niet leuk, want die vrouw die staat elke ochtend met frisse moed staat ze op. En dan uh, heeft iedereen altijd weer wat te zeuren. Maar zo moeten we het eigenlijk zien. Deze 139 mensen zijn eigenlijk bijna een mini-staatje met elkaar, hè? Ja zo, denk ik haast de, ja, zo denk ik er wel over. een eigen subcultuur. En deze subcultuur gaat 12 mei demonstreren. Want dan staat er iets heel belangrijks op de agenda. In ieder geval voor de Partij van de Arbeid. Zij gaan het hebben over, moet illegaliteit nou strafbaar worden? Alle, alle rechten die je denkt te hebben als mens... worden je ontnomen op die manier. Ja, wat... Uh... En wat voor land leef je dan? Dus daar uh, wordt hier, uh, worden hier grote zorgen over gemaakt. Zowel van de vrijwilligers uit als van de bewoners uit. Iedereen gruwelt eigenlijk bij de gedachten van deze, van deze wet. Want als je hier binnenkomt, is het ook het eerste wat je ziet. Geen mens is illegaal. Daar hangt ja, een grote vlag. Banner. En daar staat op wij zijn hier. We are here. Dat is dus de slogan van deze groep. Om, uh, om dit falende uh, asielbeleid ja, zichtbaar te maken... om aan de Nederlandse samenleving te laten zien van... kijk en luister, jullie hebben hier met een probleem te maken. Jullie asielbeleid werkt niet. En dat gaan we de hele week doen. Kijken en luisteren naar deze mensen in dit uh, mini-staatje. Morgen dus meer vanuit de Vluchtkerk in Amsterdam. Zometeen is er Stand.nl, de stelling... er moet een apart spoor voor giftreinen komen. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens.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 Er zijn aanwijzingen dat de opstandelingen in Syrië... het zenuwgas Sarin hebben gebruikt. Dat zegt Carla Del Ponte, de oude aanklager van het Joegoslavië tribunaal Zij leidt tegenwoordig een VN-onderzoekscommissie. In een interview met de Zwitserse TV zei Del Ponte wel... dat er nog geen harde bewijzen zijn. In Rotterdam heeft een man vermoedelijk twee weken dood in zijn woning gelegen. De politie heeft het lichaam vannacht weggehaald. Een buurman waarschuwde agenten omdat hij zich zorgen maakte. De man is een natuurlijke dood gestorven, zegt de politie. En het tv-programma De Wereld Draait Door verhuist van Nederland 3 naar Nederland 1. Vanaf 1 januari wordt het VARA-programma met Matthijs van Nieuwkerk uitgezonden... tussen 7 en 8 uur s'avonds voor het NOS 8 uur journaal. Het plan van de NPO moet nog worden goedgekeurd... maar de kans is klein dat er nog wat aan verandert, zegt de publieke omroep. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. De burgers van Wetteren die mogen hun ramen weer openzetten. Maar de angst is daar nog niet weg. Door de explosie van vrijdagnacht is één man overleden. 49 mensen raakten gewond. Voor de ontploffing was de trein nog door dichtbevolkte Nederlandse gemeenten gereden. Zoals Dordrecht en Roosendaal. Bestuurders van die plaatsen zijn al jaren bezig om hun steden veiliger te krijgen. Het liefst zien zij dat dit soort treinen op een apart spoor of ondergronds rijden. Deze wethouder van Dordrecht twijfelt ook aan de veiligheidsnormen. Ja, op papier uh, wel. Het rare is alleen dat de veiligheidsnorm al een zekere mate van onveiligheid toestaat, uh, omdat er geredeneerd wordt vanuit het verleden. De reden altijd al gevaarlijke stoffen de afgelopen 20 jaar door de bebouwde kom. En dat wordt als een soort van normaal gezien uh, en dat moet dan maar kunnen. Is zo'n aparte spoorlijn voor giftlijnen een goed idee? Of valt het risico mee en kunnen we ons niet tegen alles beveiligen? Ik praat erover met Ben Ahlen, emeritus hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding. Dag meneer Ale, goeiemiddag. Goeiemiddag. Drie keuzes aan, aan het begin van stamp.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Er wordt overtrokken gereageerd op rampen. Nee. Ik zou zo naast een chem chemicaliëntraject gaan wonen. Hangt er vanaf waar... Oké, okay. nou daar komen we zo nog wel even op terug dan. Uh, van jaren rampenonderzoek wordt een mens cynisch. Nee. Dan uh, de stelling, er moet een apart spoor voor giftreinen komen. De stelling is kort en krachtig. Um, u mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. SMS' nee, niet meer. Ja, ja, ja u, mag zo, u mag het zo zeggen. Ik zeg, dat, ik zeg dat even tegen onze luisteraars. Um, u kunt dat sms'en naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. Via de website is het mogelijk. U kunt twitteren. En uh, als u dat nog niet had gedaan, er is een gratis te downloaden stand.nl app. En ook via die app kunt u reageren op de stelling elke dag. Uh, dan mag u nu, meneer Aalen. Er moet een apart spoor voor giftreinen komen. Eens of eens. Nee, nu niet meer. Nee, hè? Nee, dat had in 1990. Begin 90 jaar had dat toch gekund. Toen, uh, toen speelde dit hele probleem ook al. Uh, toen het uh, hele probleem is aan het rollen gebracht door uh, dat. Uh, de gemeente Dordrecht bij het station en het applassement in Dordrecht... Uh, stadsontwikkeling wilde doen. En die waren uh, zonder vergunning al begonnen met bouwen. Daar is uh, uh, toen heel veel discussie over geweest... omdat dat plan de toen geldende uh, norm zou overschrijden. En het uh, dus uh, dan in Dordrecht nog gevaarlijker zou zijn... dan, uh, dan we toen verantwoord vonden... Dat heeft geleid tot een hele lange discussie... die in drie jaar later is geëindigd... bij de motie Esseling-Veenstra in de Tweede Kamer... waarin is besloten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en later ook voor alle andere inrichtingen die norm voor de afvaardbaarheid van rampen los te laten... zodat er in Dordrecht op, uh, uh, uh, en later ook in Roosendaal en de gemeente daartussen... Stadsontwikkeling kon worden gepleegd, langs het spoor met gevakstof. Als ik me goed volg, als Dordrecht nu dus op de, op de trom slaat en zegt van nou dat moet allemaal veranderen. dan hadden ze toen dat beter moeten regelen? Dat zegt. hadden ze beter toen kunnen regelen. Toen was namelijk, kwam de geld uit de ontwikkeling van het stadsplan. En een gedeelte van dat geld had toen kunnen worden gege gegeven aan een plan wat er toen ook lag. Dat heette de Robel-leiding uh, of, of tracé. Dat was een speciale goederen van Rotterdam naar Antwerpen. Uh, dat wou niemand. En dus die trein, dat traject is dat nooit meer nooit gekomen. Sindsdien is het daar allemaal volgebouwd. Dus er is niet eens meer een traject. En uh, bovendien is tegenwoordig geld op. Ja. Dus, uh, dus, dus dit is over. Dus, dus zeg maar, wat, waar zij nu mee komen, dat is meer symbolisch, die gemeente daar. Want ze weet, zij weten ook dat het gewoon veel te duur is als je die, uh, dat spoor nu apart zou willen maken voor die, ik noem dat maar even, gifttreinen. Ja, nog afgezien van het feit dat ze zelf een plan, uh, een woningbouwplan langs het spoor aan het ontwikkelen zijn, nog steeds waarmee de bebouwingsdichtheid nog dichter wordt dan die nu al is. Ja. Dus ze zijn zelf nog steeds bezig met het verhogen van het risico. Maar mensenlevens zijn toch ook duur? Nou, dat valt wel mee. Als je, als je uh, ethische uh, uh, uh, aspecten buiten beschouwing laat... namelijk dat het niet netjes is om iemand anders van het leven te beroven... dan zijn mensenlevens stabiel goedkoop... die uh, in, in, in termen van verkeerde waterstaat bijvoorbeeld... dus wat nu INM is, is een mensenleven ongeveer 3 miljoen euro waard... En uh, dat is dus niet zoveel. En, en als je zo'n zo uh, spoorlijn zou willen omleggen, nu nog... Is ja, dat, ben je een paar uh, miljard kwijt. Ik wil ik, zeggen, dat is veel duurder. Ja, ben dus, je een paar miljard kwijt. Maar dat, zo, zo cru is het dus, dat neem je dan op de koop maar toe... dat als er eens in de zoveel jaren een keer wat gebeurt... dat dat eventueel een paar mensenlevens kan kosten? Ja, het vervelende is dat je discuss die discussie een soort uh, golfbeweging heeft. Vlak na een ramp vindt iedereen dat je er eigenlijk iets aan zou moeten doen... en dat je preventieve maatregelen zou moeten nemen... bijvoorbeeld niet langs het spoor bouwen als die nodig is... of eigenlijk... Een, goe een goede afstand houden tot die uh, sporen waar gevaarlijke stoffen langs gaan. En niet bouwen bij, uh, bij uh, applacementen. Uh, in de tijd natuurlijk het wel aanleggen van die leiding, van, die, uh, van dat tracé naar uh, Antwerpen. Maar ja, als het geld op tafel moet komen, of er moeten woningen gebouwd worden... of kantoren in uh, prime locaties aan de binnenstad... dan denken we daar altijd, uh, en met name de bestuurderen, heel anders over... Ja en beginnen dan een actie om de normen weer losgelaten te krijgen. Ja. Want wij spraken een ambtenaar van de gemeente Dordrecht... Uh, ja, die zegt ook wel, ik weet wel dat er geen miljarden klaar liggen... voor een extra spoor, maar hij pleit wel voor extra uh, veiligheidsmaatregelen. Is dat dan een manier? Dus dat nou, de, spoor, nauwelijks. de spoor en de wissels daar in ieder geval piekobello in orde zijn? Ja, maar, zet, ja, nou ja, maar dat, dat zijn, zelfs als je dat doet, dan nog zit er af en toe een een, een, een rail los. En er zit, ligt wel eens een wissel verkeerd. En er rijdt wel eens iemand door rood... En er loopt ook gewoon wel eens een trein uit de rails... omdat er uh, iets aan die uh, wagons markeert. Ja. En ook als het, als het systeem goed in orde is... want al die risicoanalyses die we maken, die gaan ervan uit... en die ook voor Dordrecht overigens in grote aantallen zijn gemaakt... sinds 1993... Uh, daar is bij elkaar zo'n 50 centimeter papier over. Zo. Dan, dan is er toch uh, uh, steeds wel vanuit gegaan... Dat, in principe het systeem op orde is. Dus dat uh, spoorwegen hun rails vastzetten... en dat uh, de wissels goed opengaan... en dat de wagons gecontroleerd zijn... zodat de assen niet vastlopen. Ja. Langzamer rijden, dat is het enige dat helpt, zegt iemand op onze site. Nou, dat, ja, dat is dus ook niet zo. Uh, uh, op een gegeven moment... Uh, uh, doet die snelheid er niet meer toe. Die snelheid doet er uh, uh, wel toe als je ergens tegenaan rijdt en zo... Maar op een gegeven moment uh, uh, heeft, maakt het niet zoveel uit of je 40 of 80 rijdt. En over die snelheden hebben we, hebben we het. Om uh, uit de rails te, rij te rijden. En als die wagons ongelukkig terechtkomen. dat zo'n wagon ontploft. Ja. Die kans is niet zo groot. Meestal loopt het goed af. Er ja. rijden heel vaak uh, treinen buiten de rails. die dan gewoon niet ontploffen. Ja. Oké, okay, dus dat, dat is ook niet per se de oplossing. Uh, ja, de vraag of het überhaupt via de trein moet, hè? kan je dat niet veel beter dan uh, die chemicaliën vervoeren via zee of, of over de weg misschien? Nou ja, het hangt er vanaf waar je, waar je moet zijn. Maar over de weg, dan moet je uh, met nog meer voertuigen, meestal door de binnensteden. En het is op de weg al vreselijk druk. Dus dat verhoogt het risico. Uh, vaarwegen, die moeten er maar zijn. Uh, bovendien, uh, schepen zijn heel groot. Dus. Je moet voldoende bulk hebben om dat met de schip te kunnen doen. Ja. Het laatste alternatief is pijplijn, maar dan moet je ook tamelijk veel te vervoeren hebben. Omdat een pijplijn is heel duur om aan te leggen. En er moet dus voldoende zijn om dan van het begin van de pijpleiding naar het eind van de pijpleiding. en dat zijn de enige twee punten waar je dan heen kan, ja. voldoende spullen te hebben. Dus op zichzelf is tre de trein in dit geval uh, uh, best een goede keuze ja. en ook helemaal niet onveilig. Nou, iemand op onze site uh, www.stand.nl die zegt... Uh, de gebruikers van die gevaarlijke stoffen... die moeten eigenlijk dan maar de rekening betalen van het veilige transport. Nou ja, Daar is, daar is ook heel veel discussie over. Ook al een uh, jaar of dertig wie er dan uiteindelijk uh, aansprakelijk is. En uh, uh, in feite is dat niet opgelost. Uh, uh, zoals het nu afloopt is, uh, de nabestaanden van het slachtoffer... die zijn, uh, uh, uh, draaien op voor uh, de schade dat er geen inkomen meer is... Die, die eindigen of na een jaar of na twee jaar in de WW... als het Neder in de Nederlandse context, ja. hoe het in België geregeld is, weet ik niet precies. En voor de rest uh, draait meestal de belastingbetaler ervoor op... omdat degene die uh, het vervoert geen uh, uh, geld heeft. Uh, nou, dan zou je dus een ketenaansprakelijkheid kunnen doen. Maar om dat te organiseren, dat is nog een heel punt. Want hoe organiseer je nou... Uh, dat uh, uh, iemand die de lading verstuurt, chemicaliënbedrijf XYZ, mm -hmm. de wa wagons kan controleren waarin uh, zijn lading komt. Die wagons te zijn is een Europese pool. Uh, de Europese uh, spoorwegmaatschappijen bezitten gezamenlijk ongeveer 100.000 van die wagons. Ja. En die, die rijden door Europa rond. Ja, dus in feite kan je een opdrachtgever daar niet voor verantwoordelijk houden? Want nee, dan, die gaat dus het... niet al die, die wagons controleren. Nee, dus, dus, dus in, in de praktijk is dat niet controleerbaar. Nee. Tenminste niet voor de, voor de opdrachtgever. Nee. Um, even naar die situatie daar in, in Wetteren. Hè. U, bent oh. niet, u bent er niet geweest, hè? Of, nee, nee, nee. nee. Um, TV. Um, want uw collega Ira Helsloot, uh, hoogleraar bestuurder van veiligheid... Uh, die zegt, uh, de brandweer had haar niet moeten blussen met water. Want zo kwamen namelijk die giftige stoffen in het riool terecht. Is dat inderdaad een blunder geweest? Uh. Dat lijkt mij niet. Als, als zo'n zo chemicaliëntrein in de brand staat... En, en een gedeelte van die wagons zijn nog heel... dan heb je om nog grotere escalatie te voorkomen... eigenlijk maar één middel. En dat is met ontzettend veel water de rest van de wagons koel houden. Nou kun je achteraf natuurlijk altijd zeggen... ja, dan hadden ze een sloot langs de... Uh spoor moeten hebben waar het bluswater dan komt... in plaats van dat het in het riool loopt. En bij de, de meeste Nederlandse sporen is dat ook zo. Maar dat zijn van die achteraf mededelingen, Dan hadden ze dus 25 jaar geleden of 30 jaar geleden... geld moeten uitgeven aan die afwatering. Want dan hebben ze waarschijnlijk in België... 30 jaar geleden ook besloten dat ze dat te duur vonden. En ja, dan is het dus 30 jaar later is het mis. Ja. Maar niet blussen... Of liever gezegd, uh, uh, niet eens uitmaken. Maar niet hier in deze omstandigheden ontzettend veel water gebruiken... is eigenlijk niet een optie. Nee, nee. Um, uw, uh, uw collega Helsloot die zegt ook... Hè, Nederland uh, is in het algemeen uh, misschien wel te veilig. We, we kunnen niet zo goed uh, tegen uh, risico. Geeft u hem gelijk? Nee. Uh, het is wel zo dat we na een ramp altijd... Uh, uh, vooral bestuurderen vooraan staan om te roepen dat het nooit meer mag gebeuren. Want maar U, u de... zegt ook altijd, een goede ramp is nooit weg. Nee, een goede ramp is nooit weg. Dat houdt, uh, dat houdt uh, de, de gedachten scherp. Uh, vooral de gedachten om voortdurend je bewust te zijn... wat je aan het doen bent. Wij voeren in Nederland niet een speciaal, zeer uh, risicomijdend beleid. We nemen in Nederland, in vergelijking met de landen om ons heen... tamelijk veel risico. Dat moet ook wel, omdat we veel chemie hebben... en ons landje is nu eenmaal klein. En we hebben geen zoveel plek. Dus het beleid wat we in Nederland hebben... daar is tamelijk veel risico toegestaan. Ja. Dat leidt er wel toe dat iedereen ervoor moet zorgen... dat die systemen waarmee we dat risico nemen... dat die natuurlijk wel allemaal op orde zijn... omdat we ons niet zoveel fouten kunnen permitteren. Ja. Maar zijn we als, als land, als Nederlanders ook uh, overdreven bang dan voor dat risico? Dat er dus wel is op de achtergrond? Nee, daar is, daar is, daar is uh, uh, geen aanleiding toe om dat te denken... Uh, daar is ook in Nederland vrij veel onderzoek ook aan gedaan, omdat we natuurlijk ook zitten met het feit dat we die grote risico's nemen. Over het algemeen zijn de Nederlanders zich wel bewust... van het soort van risico dat samenhangt met die systemen. En vinden ze dat op zichzelf ook helemaal niet zo vreselijk. Waar, waar Nederlanders, maar, en niet alleen Nederlanders trouwens, Europeanen ook... zich buitengewoon boos over maken. Dat is, als ze beloofd is dat een systeem bijvoorbeeld op orde is en dat men het spoor zal onderhouden... en dat de wagons niet roesten... en uh, dat we niet door rood rijden. En we doen het dan toch. Ja, dat het niet Daar worden we, want want die, de mensen zijn best bereid dat risico te nemen... maar alleen als de eigenaar ja. van de tent dan goed oplet. Ja. En, en zijn er dan, in, bij uw weten, risicoterreinen... die nu veel minder aandacht krijgen dan dat ze misschien wel verdienen? Nou ja, het bouwen, bouwen langs het spoor... dat is natuurlijk toch een beetje uh, uh, bezig nog steeds. En dat zie je nu. Dat komt iedereen tot schrik, tot ontdekking. Maar zelfs wethouders, dus die wethouder van Dordrecht... Ja. heeft dus niet in de gaten dat hij aan de ene kant roept... eigenlijk moet dat niet en dat hij ja. in zijn eigen gemeente aan de bouw is. Ja. En als zo'n ongeluk er nu toe leidt dat iedereen die door het soort bouwplannen heeft... Rotterdam, uh, Eindhoven, dus, uh, Tilburg, vlakbij het station... waar die gevaarlijke stoffen nog steeds passeren... als die door dit ongeluk er nog weer eens even aan herinnerd worden... dat het geen theorie is... Maar dat een grote klap midden in de binnenstad, dat dat misschien onaangenaam is. En dat het dus verstandig is om er even over na te denken... voordat je de heipalen in de grond doet, dat, dat ja. heeft het ongeluk weer geholpen. Ja. Uh, wij weten uit uh, betrouwbare bron dat u in Frankrijk was de afgelopen tijd. Uh, ik denk even op vakantie misschien. U bent uh, daar vandaan met de auto naar een studio in Den Haag gereden... waar wij elkaar nu spreken. Is dat gevaarlijker uh, geweest dan uh, in Zwijndrecht of Dordrecht langs het spoor wonen? Uh, ja, ik, ik was er overigens niet speciaal voor deze uitzending naar Nederland gereden. Nee. Wij waren op weg naar Nederland nee, en toen okay. kwam het zo te pad. Uh, anders was het wel heel dom. Bij, bij u nee, maar, ja, ja, precies. Nee, het is, uh, uh, er zijn plekken in Nederland waar het wonen naast het spoor nog gevaarlijker is dan die rit maken. Maar over het algemeen is het verkeer gevaarlijker dan wonen in huizen die met uitzicht op spoorwegen zijn gebouwd. Goed. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Ben is Emeritus Hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding. Nou, We hebben zijn verhaal gehoord. Hij is het oneens met de stelling. Er moet een apart spoor voor giftreinen komen. Nu mag u het zeggen. Um, even kijken. Ruim 700 mensen hebben intussen gestemd op onze site. 60% is het eens met de stelling. 40% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Jacob Grits. Nou, in de omgeving Gent en Oost-Vlaanderen... en zeker ook in het Zuid-Hollandse dorp en Zwijndrecht... daar stikt het van de chemicaliën. Ik ben het uh, eens met de stelling, maar wel met een groot vraagteken. Want het verhaal is daarmee natuurlijk niet volledig. Bij de ministeries van, behalve verkeer en waterstaat... economische zaken, werkgelegenheid en milieu... ja, die zouden ze moeten nadenken, de dames en heren... of wij uh, telkens zo sterk de economische belangen moeten laten prevaleren. En of we de slager, de groenteboer draaischijf, de mainpoort enzovoort van Europa willen zijn. Anders gezegd niet steeds meer van hetzelfde. Niet de show must go on. Mm. Voor een ieders welzijn en veiligheid. Ook aan wat we willen en kunnen. Er zijn grenzen en die zijn wat mij betreft al vaak overschreden. Ik heb natuurlijk ook niet de wijsheid en pacht. Ja. Maar dat was wat ik wilde zeggen. Dank u wel. Stampen.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag met René van der Meer. Ik ben het oneens met de stelling. Ten eerste kost het vreselijk veel geld. Maar we hebben nog een probleem. Wij zijn zo'n klein landje. En zo vreselijk dicht bevolkt. Als er een ramp komt, een beetje knappen En de wind staat een beetje Waar moet je dat spoor neerleggen? Je hebt overal wel een stad of een dorp die er vlakbij ligt. Ja, we zitten zo dicht bij elkaar dat het altijd wel uh, overal zal gaat. Dat het altijd wel mis kan gaan. Dus uh. het zou goed zijn voor de werkgelegenheid, snap je wat ik bedoel. En misschien kunnen ze die wagons... Uh, dat ze er geen 13 laten rijden met gevaarlijke stoffen, maar twee of drie. En misschien, uh, dat wij zijn altijd zo technisch... dat roepen wij altijd zo vrolijk, uh, we hebben hoge technologie... dat je hem half gif doet, half water... en dat je die gevaarlijke stoffen al in... Uh, nou ja, vermindert. Ja. Snap je? Op een ja. soort chemische verbinding ja. dat je dat, uh, of je maakt in Rotterdam een, tweede ma een derde maasvlakte, dat je een fabriek hebt dat je dat zelf afbreekt. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Van Sterken, en Excelen. Dag. Uh, ja, ik wil zeggen, vrachtwagens die mogen er ook niet uh, in de woning komen ofzo, die hebben het ook aparte routes voor de ja. Zeker, die met gevaarlijke stoffen volgens mij. Ja. Nou, ja. ja, en ik woon ik niet vlak namelijk bij, bij DSM in Geleen. In mijn en, uh, en ze hebben het zo gemaakt dat de vrachtwagens hier vlak niet meer in de buurt hoeven te komen, bij de Woonweek nee. En niet dat de fabriek, uh, want die fabriek ligt er natuurlijk ook nog wel, ook gevaarlijk voor mijn Woonweek, maar het is wel zo dat een dus uh, aparte routes hebben. Ja. Um, even terug naar de stelling, vindt u dat er een apart spoor moet komen voor die gifttreinen? Uh, ja, eigenlijk wel, ja. Ja. O, ja. Een hoop geld, hè, kost dat. Ja, maar wat, ze verdienen het ook veel geld mee, waarschijnlijk. Dat is ook weer waar, ja. ja. Dank u wel. Stap.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Jelle de Jong, Amersfoort. u meneer de Jong dus vrachtwagenchauffeur. <laughs> ze kunnen gewoon de zaak met tankwagens, vrachtwagens gaan vervoeren. En dan wordt het risico gespreid. En een nieuw spoorwegennet aanleggen kost een heleboel. Ja. Maar we, we, die, we, dat weet u vast ook nog wel, toch? Die vrachtwagens met gevaarlijke stoffen... die mogen toch volgens mij niet zomaar uh, nee, in het woongebied routes. binnen. Je die hebben aparte routes. Ja. Dus ze mogen niet onder de viaducten door, tunnels enzovoorts... Want als er wat gebeurt, dan moeten ze gewoon wat kilometers omrijden. Maar dat is beslist, goedkoper. Dan Een nieuw spoorwegennet aanleggen. Maar is het ook veiliger? Want ik bedoel, op de weg gebeurt natuurlijk ook nog wel eens dat, wat. Dat, dat gaat in hoeveelheden. En iedereen zorgt wel voor dat hij het veilig doet, want hij klapt zelf de lucht ja, in. Ja, dat dus is zo. Maar ja, goed, je bent niet op de weg, ook wel eens afhankelijk van anderen natuurlijk, die, uh, die tegen je aanrijden bijvoorbeeld. Goeie, een goede chauffeur weet wat hij doet. <laughs> Oké, okay. dank u wel. Stap.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van der Keur. Dag, meneer Van der Keur. Uh, ik ben het oneens met stelling. Omdat ik in een uh, democratie leef en de meerderheid beslist... als de meerderheid dus, ik neem maar een voor, uh, voorbeeld... gigantische risico's wil nemen of wil laten nemen elders... om bijvoorbeeld voor een paar euro aan, uh, aan kleding te kunnen komen... Ja, dan kan ik verder daar helemaal niks uh, tegen inbrengen. Ja. Ik vind het wel treurig. Maar ja, je, je kan uh, die kleding niet kopen bijvoorbeeld, hè? Dat scheelt alweer wat. Ja, je zou dus uh, met elkaar kunnen zeggen van... Uh, nee, dat doen we niet. We geven 20 euro minimaal uit voor een topje of voor een paar sokken. Oh. Maar zover krijg je deze uh, welvaartsmensen niet. Nee. Dus, maar, hoe, maar u zegt daarmee eigenlijk van... we willen altijd voor een dubbeltje op de restaurant zitten... dus die veiligheid nemen we dan maar op de koop toe. Dat er af en toe eens een keer een trein uh, ontploft... nou ja, in zoveel jaar, dat moeten we dan maar op de koop toenemen. Precies, dus er is gewoon risicoberekening... en dat kun je, de bevolking zou je dat voor kunnen leggen. Nou, je kreeg, zou een heel andere wereld krijgen... als er een meerderheid voor was... dat je veilig voeding, veilige kleding, veilig ja. transport... He, ja. Dus dat, uh, dat is de meerderheid beslist. Ja. Dat is wel treurig, maar... Uh, dus ik leg mij daar beneden. Ik ben dus voor de stelling. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben tegen de stelling. Ik denk dat we beter moeten kijken naar de mogelijkheden die we al hebben. Zoals de waterwegen inderdaad. En die hoeven niet overal langs de deur te liggen. Want u hoorde zojuist de vrachtwagenchauffeur. De vrachtwagenchauffeur die gaat het naar de boot brengen. En dan gaat het met de boot buiten alles om. Uh, via de waterweg. Bovendien de mevrouw die zei van... Het is ook onmogelijk. Ik denk ook dat het zo is. We zijn inderdaad druk bevolkt. Dus we uh, ja, zien maar een plek te vinden waar we kunnen rijden, waar we geen schade aan kunnen richten, mocht er iets misgaan. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Kees. Kees. We Kees. We rijden al jarenlang en gisteren heen, dwars de Wilfersum heen. Echt waar? Het komt ook langs de Dus al jarenlang. <laughs> dat is, uh, ik heb uh, tot 2000 in Hilversum gewoond, toen is er een hele tijd protest geweest. Tegen die gloortrein zijn nee. gesprekken met NS geweest. Ja. En er werd gewoon glas had gezegd, uh, jullie hebben pech gaan we verhuizen. En dan denk ik van ja, uh, dit risico loopt wel jaren. En zolang wij nog steeds een kabinet hebben... wat gewoon uh, vindt dat een burger uh, in principe gewoon een uh, fiscaal nummer is... die zijn belasting afdraagt en voor de rest eens in de vier jaar... Mag stemmen en daarna wordt er geroepen: Jullie hebben ons mandaat gegeven. Dan doen we toch wel zin in. Ja. hebben Want die partijprogramma's, daar houdt niemand zich aan. Maar we hebben net Ben Aalen gehoord: de inmiddels de, de hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding. Die zeggen eigenlijk precies hetzelfde: hè? van hij zegt, we, ja, we, we calculeren het gewoon in. Nee, we het gaat... calculeren niks in. Nou, ja, het we gaat heel vaak. Zijn er en we zeggen tegen iedereen die langs die spoorlijn woont, je plek per, ga je maar verhuizen. Ja. We kunnen ook zeggen, bijvoorbeeld als je het eensgebied kijkt, we kunnen al die industrie naar het eensgebied verkassen. En dan heb je die, die rare transport die niet meer nodig hebben. Dan... En alleen met treinen, treinen lopen door de bewoonde wereld heen. Ja. Je kan niet even een spoorlijn om allerlei steden heen gaan leggen. Nee. Dat gaat niet. Maar We goed, hebben en... een debakel met het ijzeren spoor naar Duitsland. Wat ons miljarden heeft gekost. Er rijdt geloof ik één trein, één trein ja. per jaar overheen. Maar, ik. Ja, als je dat zo'n beetje moet geloven. En bovendien in het, Eemsgebied, het Eemsmondgebied wonen er ook mensen? Nou ja, dat, dat is bijna niet bevolkt. Dus die mensen zou je kunnen zeggen... hier heb je een zak geld gelijk ergens aan ja, ja. heel de hulp Dat wordt wat duurder, hè? Ja. Nou, er zijn mensen die vinden het niet erg, hoor. Nee, maar... Broer, snap je, vooral, het die, vooral dat bij die omroepen... En als, en, en als je het niet verteld wordt tegen... Je bedoelt, voor, toen ik er woonde, wist ik dat niet eens... Nee. totdat het bekend werd. Maar als, als jou niks verteld wordt... en iedereen doet me net van mondje dicht... Ja, wat niet weet, wat niet deert, ah. ja, dan blijf je dus je risico's houden. Kees, dankjewel weer. Uh, we doen nog eentje. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, alle Meurmans. Uh, de chlorotrain is al genoemd. De overheid heeft toen besloten om uh, de chloorindustrie uh, in Groningen... om die te verplaatsen uh, richting Rotterdam. Ik weet niet of dat inmiddels uitgevoerd is. Maar we hebben in Nederland ook ervaring uh, met de Betuwe-lijn. En uh, die wordt nauwelijks gebruikt. En we hebben ervaring met de protesten tegen de transporten met nucleair afval... waar vooral in Duitsland veel verzet tegen was. Ja. Die Castors... Uh, uh, uh, transporten, die worden uh, zeer zwaar beveiligd. Oh. En ik denk dat er heel weinig lokale brandweren en uh, rampenplannen van uh, gemeentes, dat die... Uh, ...toereikend zijn ja. om de risico's, als het misgaat, uh, bijvoorbeeld de mensen die uh, allerlei koperleidingen langs de spoorlijnen uh, onklaar maken... ...omdat ze het koper uh, willen verkopen, da daar wordt uh, ja. ik weet niet of er nog toezicht op is. Nou, dat is een goede vraag misschien. Die kunnen we gelijk wel even doorsturen naar onze deskundige die uh, meegepraat heeft. Ja, maar ik, maar ik... We hebben een optelsom van risico's en de overheid heeft een foefje bedacht die zeggen... Het is een acceptabel risico. En dan komen ze altijd met berekeningen die geen mens, die geen statistisch wetenschapper is, ja. kan aanvachten. Maar je moet, een, je moet kijken naar de optelsom van al die zogenaamde acceptabele ja. risico's. En dan blijkt dat je alleen maar door preventie de risico's zoveel mogelijk kan verkleinen. Ja. En dat betekent dus dat je sommige transporten niet moet willen. Nee, goed, dank u wel. Uh, ik sluit de vraag gelijk door naar Ben Ahlen. Emeritus Hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding heeft met ons meegeluisterd. Even wat die mevrouw zegt, uh, al die gemeenten langs zo'n uh, spoor... Hè, zijn die allemaal daarop voorbereid, al die brandweerkorpsen die daar zitten? Mocht dat niet zou, gebeuren? Dat zou moeten. Daar da uh, dus die rampenbestrijdsplannen, die zijn er... Uh, uh, maar zoals we allemaal weten, wordt over die regionalisering van de hulpdiensten... dat is ook allemaal nog uh, in ontwikkeling. Dus het hangt er een beetje vanaf waar je, waar je zit en waar het ongeluk plaatsvindt... hoe goed er geholpen wordt. Mm. Even dan toch uh, te, naar wat de mensen zeggen. Hè. Uh, uh, we zijn te dicht bevolkt hier in Nederland, dus, dus wat je ook verzint... je zult altijd uh, heel dicht bij uh, mensen hebben. Ja, maar je, dat, dat is zo... Uh, het is wel zo dat we natuurlijk uh, wel iets verstandiger zouden kunnen zijn... met uh, grote concentraties mensen bij die transportroutes van vaak stoffen. Uh, uh, gegeven het feit dat we geen geld hebben om nog meer sporen aan te leggen. Uh, dat, maar die discussie is dus ook al heel oud. En, en wat, wat, waar het op neerkomt is dat uh, als de keus gemaakt moet worden... tussen uh, vlakbij het station en dus ook bij het rangeerterrein bouwen... of verderop... Dat uiteindelijk gemeentes uh, ervoor kiezen om die uh, stationslocaties waar ze heel veel geld per vierkante weten kunnen krijgen. om die dan toch maar vol te bouwen. Ja. En je hebt nu ook de discussie alweer. over het dan weer converteren van die uh, uh, kantoren. in de richting van uh, woonhuizen. Waardoor de bewoningsdichtheid vlakbij die. Uh, ja. Die stations nog ja. verder toeneemt. Nog dus even de, de emeritus vrachtwagenchauffeur die belde die zegt van ja, eh, toch het vervoer over de weg is het veiligst. Nou maar... ja, ja dat, dat, dat, ik begrijp wel dat hij dat zegt en dat hij natuurlijk voorop zit en zo. Dat begrijp ik wel, maar eh, op in zijn totaliteit gesproken is spoorvervoer veiliger dan de weg en waar het ook was over per schip dan moet je toch weer overladen dus dan moet er weer een overlaadpunt zijn die overlaadpunten dan sta je weer met het overpakken van de chemicaliën van de ene naar de andere dus dan wordt het ook niet veiliger nou ja goed we gaan de discussie daar afwachten ik heb als je het goed vindt nog één... heel kort heel kort daar was die meneer die of mevrouw die zei van je moet het de mensen vertellen dat is iets wat we in Nederland wel iets beter zouden kunnen doen in Frankrijk waar ik dus zoals gezegd net vandaag Aankom, daar kun je je huis niet verkopen zonder dat er een rapportje bij is... waarin staat welke risico's je ja, loopt. Goed, dat zou hier ook moeten. Dank dat u meedoet in Stand.nl. Ben Aalen. U kunt op onze site kijken hoe het is met de percentages. is wel wat in veranderd. www.stand.nl. Um, en hou dan de radio aan deze hele middag. Want zometeen bijvoorbeeld na twee is er Dit Is De Dag. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag.